De politie zoekt getuigen van het doodschieten van een zeearend in de buurt van Wolvenga. De zeer zeldzame vogel werd waarschijnlijk in het weekend uit de lucht geschoten. De zeearend is een beschermde inheemse diersoort en het doodschieten van zo'n vogel is een economisch delict. Het dier bleek te zijn geraakt door hagel. Er worden geen andere dode dieren aangetroffen in het gebied. Volgens een woordvoerder van de politie is met jagers die regelmatig in het gebied komen gesproken, maar dat heeft niets opgeleverd.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 Mobiele telefoons en een contant geldbedrag van 1600 euro. Nederland is niet ziek, zegt premier Rutte. In een reactie op uitspraken van Geert Wilders over de veroordeling in de Minder Marokkanenzaak. Rutte zegt dat de Nederlandse rechtsstaat goed functioneert. Maar hij gaat inhoudelijk niet in op de uitspraak. En dan het weer. Het is bewolkt vanavond en vannacht. Plaatselijk wat motregen. Het koelt niet verder af dan 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw zacht voor de tijd van het jaar met 10 graden. Vanuit het noordwesten steeds vaker regen of motregen. Zondag overwegend droog en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Knopend Eemnes en Barneveld 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er inmiddels wel weer vrij. Verder is het erg druk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarse 5 kilometer. Verderop tussen Utrecht en Everdingen 12 kilometer en een half uur oponthoud. En dat komt door problemen op de A27 tussen Breda en Utrecht. Bij Lexmond is namelijk een vrachtwagen door de Middenberm gegaan. En dat levert in beide richtingen heel veel vertraging om. En het verkeer kan het beste omrijden via de A2. Op de A2, uh, A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Knopend Koenplein. De rechte rijstrook is daar dicht. En de file daar die is 2 kilometer. Op de N15, Maasvlakte Rozenburg, staat een kapotte auto bij Brielen. Daar is ook een rijstrook dicht. En dat levert ook 2 kilometer op. En een kwartier vertraging is er op de N305, Almere, Dronten.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 Met men nu. nu. Zandvoort draait door. Een hele goede avond. Zandvoort draait door. Oftewel Hans met zijn vrienden. Maar het is vandaag een vriend. Maar ik heb gehoord dat met onze vaste medewerker Toetje een stuk beter gaat. Hartstikke goed, Toet. Groetjes hier vandaan. En wat kan u verwachten in deze twee uur? Allereerst natuurlijk de column van Nel Kerkman in het eerste uur... en het tweede uur sowieso het weer voor het komend weekend. En natuurlijk een heleboel, heleboel leuke muziek uitgezocht door onze technicus Ronald Kraaienstein. Ja, en omdat het zowat kerst is... begin ik eigenlijk gewoon met een kerstplaatje. Maar welke, dat hoort u zo wel eventjes. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel pluisterplezier. So this is Christmas... What have you done Another year over And you won't just be gone. And so Goeienavond, daar zijn Hallo. we weer. Daar zijn we weer. Nou, ja, ja. ja. zeg en het ik, eens. Ik heb nog wat vergeten te vertellen. In het, uh, de... in het tweede uur hebben we ook nog natuurlijk de groenteman. Ja. En ik heb gehoord dat we een kleine toetje wakker mogen maken. Ah. Nou, dus dat gaan we proberen. Nou. Ja, toch? Je en ziet... anders zetten we er gewoon even lekker onder de koude douche. Je ziet dat ik een sprongetje maak van vreugde. Nee. <laughs> ja. <laughs>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 been dangerous <laughs> voor een plakje cake bij de Oceaan. Nou, de dat drink. zou ik zeker niet doen, je, nee. Beetje hete chocolademelk. Zo. Een met slagroom. Ja, nee, en een lekker beetje rum erin. Weet je? Oh, ja, maar dan, ah, dan staat ik meteen te zingen. Ja, nee joh, dat is ah, heerlijk. En als ik ga zingen ergens in een publieke gelegenheid, dan loopt het allemaal weg, hè? Is dat zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Ga je dan zingen? Nou, kan je daar zo ik, slecht tegen dan? Ik kan heel slecht tegen drank, ja. Of kan je slecht zingen? Ook. Ik <laughs> kan slecht zingen en ik kan slecht tegen drank. Ik nou, ben gewoon slecht. Nou, Hé, hey, maar ik wil het ja. met jou eens even hebben over Kerst, joh. Ja, vertel. Dat geneuzel. Ja. Het is het ultieme kudde gedrag, vind je niet? Eigenlijk is dat zo, ja. Nee? Ja. Ja, ja. Nou, dat vind je ik heb, wel. Je, je hebt regionaal kudde gedrag, ja. landelijk kudde gedrag. Dat is dit, eigenlijk. Maar dit is potverdorie wereldwijd kudde gedrag. Is het overal dezelfde datum aan de nooit dan? Ja. Oh, maar wel, ja. Oh. ja. Niemand weet waarom. Nee. Niemand weet waarom je zo'n maffe boom in huis haalt. Nee. Niemand weet waarom ze het licht is. Maar ze doen het allemaal. Ja, en ze zagen nog van die hele dure bomen om ook heb ik ja, gisteren gehoord? Ja ja, ja, ja, ja, je kan niet alles hebben. Hè, nee, dat maar, is waar. Nee, nee. Nee, nou goed. Uh, wat gaan we doen? Ja. Uh, uh, dat weten we. we maar niet. No, ja, doe maar wat. Ik, nou, deze. Maar. <laughs> Hoe wil je een andere? Ja. Hoe wil je een andere? Ja, ik vind het wel goed hoor. Ja? Waarom de in de War in Wien, war Vienna, wo er alles tat Er hatte Schulden, deiner ertrag Doch ihn liebten alle Frauen Und jede rieb, na come rock me amatheos Er war Superstar, er war populair Er was so exaltiert, because er hatte Flair Er war ein Metodose, war ein Rocky Idol Und alles rieb, na man rock me amatheos Und es war irgendwie nur no Plastic Money in den Modebanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frau und Frauen und liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Fair, er war ein Virtuose, war ein Rocky Dole Und alles oft noch der Captain Rock mehr Maar ik ben wel blij dat je het met me eens bent over kerst, Hans. Ja, dat is ook ja, zo. Precies. Ja, dat is maar waar, maar ik vind het altijd wel gezellig. Ja, Hans, natuurlijk is het waar, anders dan zeg ik dat. Nee, niet maar meer. het is gezellig, dat bedoel ik. Gezellig? Ja, toch? Oké, okay, nou, dan... en door. Ja, en door. <laughs> 10 december hebben we aanvang om half tien, aanstaande zaterdag, dus het is de tiende, is er een live muziek bij Café Lauren Hardy met een optreden van Boom. Wie? Boom. Oh, van wie. Boom. Het repertoire bestaat uit Funky House. De locatie is Café Lauwer Hardy, Halterstraat nummer 46, telefoonnummer 023-5737-046. En de website is wwwlauwer elkaar.nl. Nou, lijkt me een feest om naar toe te gaan. Kijk, dat lijkt me ook, hè, toch? Ja. Oh dit ook. Even wat uh, wat, ja. wat ouder. De dus Walker zo. Brothers, meer van ja. onze leeftijd of mijn leeftijd. Dank je wel, alsjeblieft. <laughs> A place you're in with nothing to lose, but no more to win. The sun ain't gonna shine any. Nog echt zingen, hè, als... Ja, ja, ja. Tegenwoordig ja. is het alleen maar schreeuwen. We doen. Ah, nou je een beetje je leeftijd. Oh, nee. is, ik vind dat jammer, hoor. Ja, is dat Nee, ik vind er ook geschreeuwd tegenwoordig. Ja? Ja. Ja. Ja. Hé, hey, ja. hou je van quizzen? Ja, oh, je gaat nog... Uh, ik ja, denk, ik, ga, ik, ik ga, ga meteen door, ja, ja, nee, nee, ik heb nog wel wat. Hou je van quizzen, of niet? Nee. Nou, oh, dan hoef je vanavond daar niet heen. Maar op Café Koper, op kerkplein nummer 6 is vanavond een quiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. Eerst de snelste en de beste. Ja, je hoeft niet mee te doen. Nee. Van tevoren inschrijven... Nee, dat weet ik van tevoren al wie de snelste en de beste is dan. Dank je. Ja. Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefoon is. Teams van vijf personen, 250 per persoon. Hou je van spelletjes? Jij niet? Dan is dit jouw avond ook niet. <laughs> maar mijne wel. <laughs> telefoonnummer 023... 5713546 en de website is www.cafekoper.nl. En ze zitten op Kerkplein 6, wat ik al gezegd heb. Ja. Nou. nou. nou mag je hè? Nou mag ik. Nou, nou mag Ja, Ja, doe maar. van Woodstock, hè, dit. Ja, mooi, mooi, ja. ja. Geweldig. Hé, oh. hey, even een vraag. Heb jij een, uh, heb jij een lange, lege leger onderbroek? Gewoon zo, zo'n lange, zo met zo'n laag kruis. Dus ik was hebt. wel blij dat je jager onderbroek erachteraan zei, ja. <lacht> ja. Maar nee. Maar heb je die niet? Nee. Nou, dan moet je hem wel kopen. We gaan namelijk uitzenden vanaf de ijsbaan hier, heb ik gehoord. Maar waarvoor heb ik dan zo'n jäger nou, jager ding nodig? Nou, omdat het nog wel koud is. Denk ik. Of niet, bij een ijsbaan. Jij zegt net ja, dat je niet ja. tegen gluwijn kan. Dus dat, daar kan je niet mee verwarmen. Nee, dus wel, je zal eh, het wel met je lange de, Waarom je onder... is je ook een met slagroom oh, daar al? Dus, uh, ja. als je op een gegeven moment hoort, dan ben ik dat. Okay. Dan, dan, <laughs> ja, lekker, dat is wel lekker. Ja, dat ja. is wel lekker. Dus, uh, oh, maar dat wordt wel een feestje ja, dan. Ja, dat daarom. denk ik ja. ook. Ja, Dat gaan we er wel van maken, ja. toch? Dus jij gaat het ijs op met microfoon? Nou, ik denk niet te duidelijk Natuurlijk ja, wel. Oh, maar ik kan dus die schaten. Ja, niet schaatsen. Oh. Allemaal komen, Hans, achter een karretje. Achter zo'n sleding. <laughs> ja. Met microfoon op het ijs. Ja, met rood erin. <laughs> De kolom van, van de, de week, week. Van... Nel Kerkman. Volgens mij gaat het luchtalarm verdwijnen. Vanaf 2018 informeert de overheid... de calamiteiten de burgers alleen nog... via hun mobiele telefoon. Dan wordt het luchtalarm vervangen voor de sociale media. Een alert en een website crisis.nl. Op 5 december werd het alarmcadeau van de overheid... voor het eerste keer uitgepakt en geprobeerd. Nu ging de normale serene nog wel tegelijk... naar alle mobieltjes af, ook het mobieltje van mij. Het was slecht een piepje waar ik van hoorde. Eigenlijk een wonder dat mijn telefoon reageert op het alert, want zo'n hyperdepiepapparaat is het niet. Om nu een geavanceerde telefoon met alle toeters en bellen aan te schaffen, daar heb ik nog geen zin in. Ik heb namelijk geen innige band met mijn mobiel. Ik gebruik het ding alleen om te telefoneren. En alle andere bijkomstigheden vind ik bijzaak. Het irriteert mij mateloos hoe tegenwoordig iedereen gebogen over zijn telefoontje hangt. De duimen zullen bij de volgende generatie zijn vergroeid... tot korte stompjes... die razendsnel over het toetsenbord worden bewogen. En normaal gesprek is tegenwoordig er niet meer bij. Want zodra een piepje klinkt... zie je Jan en alleman als een gek op zijn mobieltje kijken. En als je zegt dat je niet kunt appen... dan kijkt men op, dan kijkt men je niet aan... of je naar een andere planeet komt. Ik vind het prima zo. En het is lekker rustig. Gewoon nog een keer bellen is mijn advies. Maar om nog even terug te komen op het luchtalarm... de sirenepalen kosten etterlijke miljoenen aan onderhoud. Vandaar dat het alarm moet verdwijnen. Dan vraag ik mij toch af of mensen die geen mobieltjes hebben... Te vervangen, ter vervanging iets anders van de overheid krijgen. Want stel, er gebeurt een ramp. Dan zal toch iedereen gewaarschuwd moeten worden. En hoe benader je mensen die net zoals ik... geen aandacht besteden aan hun telefoon? Of niet gestoord willen worden? Nog erger. Snel dat het elektriciteitsnet uitvalt, zoals in maart. Dan zijn de rapen gaar. Want bij een stroomstoring valt 70% van de gsm-masten uit. En overige 30 zullen het slechts een paar uur volhouden. Lekker dan. Geef mij maar de loeiende sirenes. Dan hoor ik ze tenminste. Elke verandering is nog geen verbetering. Nel Kerkman. Ja, ik heb ooit in mijn uh, werk heb ik... Um... Sessies bijgewoond voor risicoanalyses. Ja. Dat, dat ging dan niet over uh, uh, luchtalarm. Maar dat ging over de kans op overstroming. Ja. En uh, het aantal mensenlevens wat dat eventueel zou kosten. Um, dat is heel cru als je daarbij zit. Dat is een kille koude kansberekening. Ja, dat, ja. En daar wordt gewoon een prijs gehangen aan hun mensenleven. Ja, maar dat is doen ze normaal dat ook. Dat eens. is waarschijnlijk hier ook gebeurd. Ja, Nou, dat zou best kunnen, ja. Maar ja. ze hebben inderdaad hartstikke gelijk. Want mensen, als wij ook wel eens naar de trein gaan... wij, wij treinen nog wel eens. Als ouderen kan je dat doen natuurlijk. En het, het eerste Als jongeren was de, niet dan? Nou ja, maar wij hebben zo'n kaartje, weet je wel. Jongeren veertig, hebben ook een kaartje, anders reizen ze zwart. Ja, dat is waar. Nee, maar wij hebben zo'n 40% kaart bedoel ik, weet je wel. In één keer in de twee je maanden... Je hebt geen volledige gerijden. kaart? Nee, nee, ik ga wel eens van de kaart, maar dat is wat anders. Oh. <laughs> Nou, maak je verhaal af hoor Ja, Jij ja, ja, ah, gaat ja. er ook elke keer doorheen. <laughs> dan, ben, dan ben ik draag. Ja, je, je, je nou, weet weet de draag kwijt. Je Daar gaat de trein in en het eerste wat ze doen als ze in die trein komen... is de dingen uit hun zak pakken. En er zijn zelfs figuren, die hebben er twee. Hè? Er zit, ik heb wel eens mij afgevraagd of ze dan na die telefoons naar elkaar ja. zitten te appen. Ja, ze de, praten, mensen praten niet meer met elkaar. De waarheid gebiedt mij, gebied mij te zeggen dat ik ook een hele post twee van die dingen had. Ja, is dat zo? Ja, eentje voor mijn werk en eentje privé. Ja, ja. oké, okay, maar de, jij ging niet naar, van de ene naar de andere appen, neem ik aan.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 Nou, voor een groep moet verzinnen, verzinnen bezin dan geen wasbeertjes. Nee, nee dat lijkt me wel nee, goed. Me mij, niet. Uh... Hey, ik vraag mij af hoeveel mensen zouden er op dit moment... Ja, vraag kerst... wat af, is niet? Ja, ja, ja daar vraag ik het Man, ook. man, man, wat ja, zit je vol met vragen? Ja, ja, ja, ja ik, zit, ik, ik bereid het ook goed voor altijd. Wat heb je gedaan? Wat zeg je? Wat, ja, precies, wat heb je gedaan? Laten <Lamp> zitten. <lacht> <lacht> ik vraag mij af hoeveel mensen zouden er op dit moment... hun kerstmoment op optuigen zijn? Waarom zou je dat willen weten? Nou, dat lijkt me... Ik vind het interessant. Dat vind jij interessant? Ja, ik weet zeker... Iemand in Hoofddorp is ermee bezig. Ja. Dat, dat weet ik heel dat, zeker. Nou, misschien is ze wel klaar. Dat weet je niet. Nou, dat denk ik niet. Ze zou klaar zijn als ik thuis kwam. En dat is vanavond pas om elf uur of zo. Ja, maar dat, ze zit gewoon nu met de, met, de, met de pootjes omhoog. Dat zou kunnen. Lekker relaxed. Ja, dat zou kunnen. Blij dat jij er niet bent. Inderdaad. Zo. Misschien zit ze wel een, te eten. Wat een rust. Het zou zelf ze. eten kunnen wezen. Eh, gewoon eten? Dat doet ze ook nog warm eten. Doet ze warm eten? Ze doet warm eten. Ze zet de kachel dan wat over. Ja, die zet de kachel wat over. <laughs> dan gaat ze voor de kachel zitten. Ah, lijkt nee, me leuk. Ja. Je weet het niet, hè? Nee, je weet het niet. Want ik heb geen televisie hier vandaan. kan nee. het niet zien. Ze kan nee. ons wel zien, maar wij zien haar niet. Ja, daar zie ik niet zitten. Nou, is maar goed ook. Ja. Ja, wel, hè? Ja. Het was een verzoekplaat, heb ik, ik, heb ik begrepen. Nee. nee. Dat, heb o, je ik dat heb je verkeerd begrepen. Oh, dat, nou, ja, dat nou verke nou, ja, dat is dan weer jammer. Ja, dat is dan weer jammer. Maar ik dacht dat dit een verzoekplaatje ja. was. Nee, nee, nee. Ik heb wel een verzoekplaatje klaar Maar oh. ja, hans, hans, hey, hans hans hans Misschien, hans, misschien hans. hebben we Ingrid ook die nog wat wil, uh, wil horen. Hans-Hans-Hans. Ja, hans. Hans. vertel. Weet jij waarom een giraf zo'n lange nek heeft? Geen idee. Anders zweeft ze kopstonend boven de grond. Ja, dat is waar. Ja. ja, ja. <laughs> heb je daar nou over nagedacht of niet? Ja, nee. Oh, nee. Je hebt er nog één? Nee. Oh, ik dacht dat. Nee, nee, nee. Oh, ik Zo denk er komt, er komt nog wat achteraan. Twee duren heb ik. Uh, oh, twee uh, Oh, ja. nou vertel. Ja. Nee, twee uur. Oh, twee uur. Wat gaan nee. we doen? Ja, weet ik bij Verzoekplaat. Overzoekplaat. Oh, is is dat deze die we nu krijgen? Hier is uh, speciaal voor toetje. Is die voor toetje? Ja. Ah. Oh. Die wil heel graag dat het koor deze gaat zingen. Merry Christmas. Ach, God, wat leuk. Lief. Hè? Lief. Maar dat is schurrendelsteef. Ja. Ja. Oh, jij wilde... Ja. Nou, je dat zegt. Je, je, je, ja, jij, ik, zet, ik, jij zit helemaal klaar. Ja, ik ben er helemaal klaar dat voor. Dat is natuurlijk omdat ik vroeg van jou van waarom die giraf zo'n lange nek had. En ja. nu hebben we... De van wonderen, of CFM. Nee, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over nee? oh. waarom iemand in die praat in zijn slaap zo slecht is te verstaan. Dus eigenlijk slaap ik altijd. Denk ik, ik zeg helemaal niks oh, okay. anders. Oké, we gaan wel door. Uh, Karel Schreuder is de aangewezen persoon om het antwoord te geven op deze vraag. Hij werkt bij het slaapwakkercentrum Sein in Zwolle. En hij is als arts al 25 jaar gespecialiseerd in de slaapgeneeskunde. Tijdens de slaap zijn spieren die door je brein worden aangestuurd over het algemeen uitgeschakeld. Soms worden ze door de hersenen even ingeschakeld om iets uit de onderbeurszijn te uiten. De aansturing van de spieren is op dat moment niet optimaal. Daarom brabbelen mensen die praten in hun slaap. Praten kan in verschillende stadia van de slaap. Daar is onderzoek naar gedaan met videoopname en een elektro-ensogram. Deze EEG registreert ademhaling, zuurstof, hartritme en geluid. Tijdens de snelle hersenslaap, droomslaap... vertellen mensen de meest onlogische dingen. Het is een weergave van wat er op dat moment in het onderbewuste gebeurt. Interactie met de buitenwereld is niet mogelijk. In de diepe slaap kan de boodschap meer gestructureerd zijn. Wanneer je een vraag stelt, geeft de slaper soms zelfs antwoord. Let op, dit is niet het moment om te vragen of je partner vreemd gaat. Het antwoord kan zowel de waarheid zijn als de weergave van een droom. Dus eigenlijk zeg je tegen mij van, uh, je bent nooit helemaal bij bewustzijn. Nou, ik zei dat ik altijd slaap, dus ik ben moeilijk verstaan. Ah, okay. Dat zei ik eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> Ik denk, voordat jij het zegt, zal ik het maar zeggen. Ja, dat is goed. Hey, even ja. tussendoor. Ja. Er schijnt in de aankondiging gestaan te hebben... van dit programma... Ja. dat we lekker veel kerstmuziek zouden draaien. Oh, wie heeft ja. dat gedaan? Ik heb geen idee. Ik niet. Maar kletsen maar wat hier aan. Ja, daar gaan we maar. Ook een leuke kerstplaat dit. <laughs> Is dit allemaal een kerstplaatje, maar wel lekker? Ja, wel, we noemen we vanaf nu alles oh. een kerstplaat. Ja, dat is waar. Het, het, we draaien elk hele uur kerstplaat. Precies. Kijk, dat nou, bedoel ik. Zo ingewikkeld, dat gaan we doen. zo ingewikkeld is het niet. Hoor. Nee, ja, eigenlijk niet. Wat gaan we nu draaien nog? Oh, je wil ja, nog. Nou, wat, ja, moe, je, ga je gaat er moe, meteen achteraan. Nou, moet je luisteren, we hebben nog zes minuten en er is dan weer gebeurd. Ik doe niet anders dan naar jou luisteren. Janny ja. vindt van niet, maar ik luister zo ja. erg naar jou. Ja, En ik luister naar Janny altijd. Ja, ik snap niet wat je zegt, maar ik luister er wel naar. Ja, maar. wat gaan we doen? maar die worn-down piano Wie is zijn broer? Worn-down piano. Wat, wat, wat Welke piano? Piano. Wat is er met die piano? Een oude afgerachte piano. Oh, hebben ze daar ook? Ja, dus o. geen oud afgeracht mokkel, maar een piano. <laughs>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 Ik word een uh, beetje nerveus van dit ding. Moet je horen? Hoe doe je? Oh, zo. Ja. Hé, hey, we rollen naar uh, reclame en nieuws toe, Hans. Ja, toons. gaan we doen. En dan uh, aan de andere kant ja, we, gaan we... Ja, dat gaan we gezellig maken. Kikkie wel weer terug. En dan gaan we eens kijken of we misschien contact kunnen krijgen. Contact? Met Toetje. Oh. Ja, Door? ik denk misschien ben je in contact daarom... Maar ja, dat kan... ben ik sowieso. Maar goed, dat ja. maakt niet uit. Nou, ik ik, ik, ik, ik ik doe alleen maar suggesties. Ja, dat ik weet vraag ik alleen ja, maar. Ja, ja, ja, ja. En ik geef je er antwoord op. Ja. ja, ja. <laughs>